De landelijke partijleiding van de ChristenUnie wil niet dat de lokale afdeling in Den Haag in een college met de PVV stapt. Partijvoorzitter Adema wijst erop dat zijn partij en de PVV aan het Binnenhof juist vaak tegenover elkaar staan. Maar de ChristenUnie in Den Helder vindt dat de plaatselijke PVV'ers zich gematerden opstellen en dat het daarom met hen wel te praten valt. De nieuwe Russische drijvende kerncentrale, Academic Lomonosov... is van Sint-Petersburg op weg naar Moermansk. Daar worden de reactoren gevuld met kernbrandstof. De Academic Lomonosov is de eerste drijvende kerncentrale... die in bedrijf wordt genomen. In het uiterste oosten van Rusland gaat de centrale energie verstrekken... aan fabrieken en olieplatforms. Kritische milieuactivisten spreken van een drijvend Tsjernobyl. Bij een luchtaanval in Jemen zijn twee leiders van de Houthi-rebellen gedood... melden Arabische media. Ze waren op een bespreking in Sanaa... waar de uitvaart van een andere omgekomen Houthi-leider werd voorbereid. De luchtaanval werd uitgevoerd door de internationale coalitie... onder leiding van Saoedi-Arabië. Jemen gaat gebukt onder wat de VN... de ergste humanitaire crisis in de wereld noemt. In 2015 verdreven de Sjaïtische Houthis president Hadi. En daarop besloot Saoedi-Arabië in te grijpen. Door de oorlog is het land ingestort en miljoenen mensen hebben hulp nodig. Het weer wisselen bewolkt en een paar buien bij een graad of 15. Soms komt de zon even tevoorschijn. Morgen meer buien en vooral s'avonds kans op hagel en onweer. Maxie van 12 graden op de Wadden tot 21 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. Ooh, ooh, ooh, ooh. You say you love me, I say you crazy, we're nothing more than friends.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 We're just friends So don't, don't go, go looking at <gasps> <with gasps> Zo, aan het begin van de derde en de laatste uur... alweer van Zotvoort op zaterdag weer een plaat uit de Eurobreakdown. Breakdown. Joh, de Emery en Marshmallow Dat was de single Friends. Ja, zes over vier. Het derde uur alweer, Albert jan met juist die spannende Q3 waar we het over hadden. Ja, het enige wat we in ieder geval verklappen... is dat Max Verstappen vanaf plaats... Vijf. Vijf. En wie staat er op vier? Ricciardo. Heel goed. Dus hij heeft Maatje voor laten gaan. De rest hoort u natuurlijk de startopstelling tijdens onze Pit Report... rond de klok van kwart over vier. Max was toch de hele, hele weekend sneller dan Ricciardo? Ja, eventjes niets, maar uh, ja, de, de, de training wel. Ja. Goed, We zullen het uh, straks uh, in ieder geval allemaal wel kunnen lezen... wat de reden daarvan is. Goed, we, uh, zoals gezegd, om kwart over vier Pit Report. Om half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week... En die luistert naar de naam Toos. En om kwart voor vijf hebben we het gedicht van de dag. Blijft nog even een verrassing welke het wordt. Gaat het over asperges of over iets anders? Want het aspergesseizoen is ook weer begonnen. Of wordt het een ander gedicht? U hoort het allemaal rond de klok van kwart voor vijf.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 Ai, ai, se eu te prego, hein? Vai, vai, vai, vai, vai. vamos comigo, VAI! Sábado na Vala.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 Ja, lekkere zonnige muziek op de zaterdag bij ZFM. joh de ijs, Saint Jo Dat was uh, Michel Telo. Zo dadelijk gaan we bekendmaken de startopstelling van de Formule 1 race van morgen. Dus blijf luisteren naar de lokale radio ZFM met nu de Rolling Stones. Slide. Uh, even in uh, beweging blijven. He. Met de Harlem Shuffle, de Rolling Stones. The FM Race Radio, Pit Report. Pit Report. We volgen hem juist uh, tijdens deze uitzending van Zalvend op zaterdag. Q3, oftewel de kwalificatie van de Formule 1 race van morgen, Albert Jan. Ja, maar ik hou de spanning er nog even in. Oh, want uh, in de voorafgaande uh, Grand Prix hebben we natuurlijk kunnen zien dat... Uh, Ferrari en Red Bull de concurrentie echt wel aankunnen met Mercedes. En zo ook teambaas Toto Wolff. Want Toto Wolff voelt de concurrentie van Ferrari en Red Bull Racing... tijdens de afgelopen races in zijn nek. De Oostenrijkse teambaas van Mercedes merkt dat zijn renstal flink onder druk staat. Er zijn drie teams die op dit moment meedoen om de zegers. Alle ingrediënten voor een legendarisch seizoen zijn aanwezig. Niet alleen de fans zijn enthousiast, maar wij ook. We weten dat ons een gigantische uitdaging wacht... Vorig jaar vochten we al een verbeter strijd uit, maar dat was niets vergeleken bij de intensiteit van dit jaar. Ferrari en Red Bull zullen alles doen om ons te verslaan al dus Wolf. De Oostenrijken vervolgt. Ze zitten op een hoog niveau en zullen ons echt onder druk blijven zetten. Elk detail eh, telt. Niet alleen zou zo'n uitdaging leuk vinden, maar wij leven hiervoor. We gaan met ze veel onzekerheid het weekend in. Want het is de eerste keer dat de race in Azerbeidzjan in april plaatsvindt. De condities zullen dan totaal anders zijn dan de afgelopen jaren. De teambaas van Mercedes is ook benieuwd naar Baku. Dit is een veel eisend circuit. De coureurs hebben vertrouwen nodig... en moeten er dan het juiste ritme vinden. En uh, na, na de vrije trainingen uh, vorig jaar... hadden ze een verrassend podium dat niemand had voorspeld. Zo gaat dat soms op een stratencircuit. En hoe ziet het er dan dit jaar uit? Nou, de, de strijd is heftig... Maar op Pol, eh, morgenmiddag om twee uur op de speciale zenders, de, natuurlijk live te volgen. Eh, Sebastian Vettel op Pol, gevolgd door Lewis Hamilton en eh, Valerie Bottas. Dan Daniel Ricciardo en op een vijfde stek vinden we Max Verstappen. Terug. Ja, kijk eens naar nou, het verschil tussen die twee, 83.000ste. Van een seconde. Ja, ja dat eh, bedoelen we. Als je het langzaam uitspreekt, dan duurt het langer <laughs> zelfs. En uh, goed, Kimi Raikkonen was ook nog wel met een hele snelle ronde aan het eind uh, bezig... maar uh, verslikte zich toch in die, uh, die hele benauwde, enge, smalle bocht naar links... en waardoor hij uh, terug te vinden is op een zesde startplek. Ocon doet het ook goed van Force India. Die staat op een zevende plek gevolgd door zijn teamgenoot PRS, als dat maar weer geen heibol wordt onderweg morgen... en daarna Nico Huckelberg en Carlos Sainz. Goed, Vettel Hamilton op pole. Op uh, de eerste startrij gevolgd door Valerie Battas, Daniel Ricciardo... en dan Max en Rumi Rijk op de derde plek morgen vanaf twee uur. Kijken we nog even naar de stand in de WK-stand. Uh, uh, nou, op voorsprong nog steeds Sebastian Vettel met 54 punten... Gevolgd door Lewis Hamilton met 45. Valerie Bottas vinden we op een derde plek terug met 40 punten. En op 4, Daniel Ricciardo, 37. Waar staat dan Max Verstappen? Max vinden we terug op een achtste plek met slechts 18 punten. En in de stand om de teams. Eh, Mercedes vieren aan kop met, nou, met een nauwelijks verschil met Ferrari. Mercedes nog steeds 85 punten gevolgd door Ferrari met 84. En op een derde plek Red Bull. Dus Toto Wolf die krijgt wel gelijk wat betreft de, de standen van de teams. Eh, ze zijn meer aan elkaar gewaagd. En eh, ze staan eh, wat dat betreft. Kan er morgen van alles gebeuren. Het is, het is, weer, het is Ferrari... Mercedes en uh, Ricciardo en uh, uh, Max maken natuurlijk een goede start. Een goede sier met een vierde en een vijfde plek. Als Max zich weet te beheersen bij de start kunnen we morgen een mooie race tegemoet gaan. Nogmaals, vanaf twee uur live te volgen op de speciale sportkanalen. Ja, je had het over de stand in de, in de Formule 1. Ja. Nou, die is eigenlijk gelijk wat betreft de top 4 van de, de race van morgen. Ja, Moet je maar kijken. Hè? 1, Vettel, 2, Hamilton, 3, Bottas en 4, Ricciardo. Ja hoor, dat gaat lekker zo. En hier is Tambourine. Hier hebben we de prestaties van Max Verstappen in Azerbeidzjan in de gaten gehouden. En uh, ja, we gaan uh, Max ook in de gaten houden in uh, Zandvoort, want hij komt binnenkort hier. Alle, ja, en wel op 20 en 21 mei. Dus uh, Max en racefans zetten het vast in die agenda, 20 en 21 mei. Want tijdens een persconferentie anderhalve week geleden... in de Max Verstappen Pedal Club op het circuit Zandvoort... is het programma ook voor de derde editie van de Jumbo Race Dagen... driven by Max Verstappen bekendgemaakt. Tijdens de Jumbo Race Dagen op 20 en 21 mei komt Max beide dagen naar Zandvoort om zijn fans te begroeten. Naast diverse Formule 1-demonstraties en aansprekende races staat er ook een ludieke Kervenrace op het programma. Natuurlijk komt Max Verstappen tijdens het Pinksterweekend naar zijn eigen fandagen op het circuit Zandvoort. Dit jaar neemt hij zijn Formule 1-teammaatje Daniel Ricciardo en oud-Formule 1-coureur David Coulthard mee. Samen zullen ze enkele demonstraties geven in de Formule 1-bolides van het Aston Martin Red Bull Racing Team. Maar tijdens het Verstappenweekend is er ook nog veel meer te beleven. Zo vindt op de Pinkster maandag voor het eerst de Red Bull Caravan Race plaats. Maximaal 14 coureurs gaan de uitdaging aan om zo hard mogelijk te racen met een sleurhut aan de trekhaak. Of dat goed gaat en hoe ze over de finish komen wordt beoordeeld door een jury... bestaande uit niemand minder dan Max Verstappen en Daniel Ricciardo. Ook voor het eerste jaar wordt er een ladies GT race verreden. Een aantal BN'ers zullen aan de start verschijnen. Deelnemers zijn onder andere actrice Monique Hendricks... presentatrice Penilla Lalau, model Kim Veenstra... topsporter Carlijn Achterreeksen zangeres Ellen van Damme sportverslaggever Barbara, ba Barbara Barend... en niet te vergeten presentatrice Britt Dekker. Duimkaarten voor de Jumbo-race dagen zijn, eh, zijn reeds vanaf 25 april... gratis en exclusief beschikbaar bij aanschaf van actieproducten bij Jumbo. Tribune en f 1 paddockkaarten en speciale VIP-tickets... voor de Max Verstappen Club zijn verkrijgbaar op circuit Zandvoort. Daar ben ik zo vrij geweest om het programma even uit te draaien alvast wijzigingen voorbehouden natuurlijk. Maar het begint eigenlijk al vrijdagmiddag om 1 uur... met hartstikke leuke races en uh, uh, uh, uh, moet zeggen free practices van de diverse raceklassen. En op zaterdag van 9 uur s morgens tot uh, omstreeks 7 uur... is er alweer van alles, nog van alles te doen op de racedagen van driven bij Max Verstappen. Maar Max heeft natuurlijk zelf op de zondag en de maandag... zoals al aangegeven op 20 en 21 mei, acte de présence. Maar vergeet niet het andere programma... wat uh, ook uh, vrijdagmiddag al om 1 uur begint... met oefenrondes van de diverse klasses. En zaterdag een aantal qualifying races en al wat races. Kijk daar even voor het uh, uitgebreide uh, verslag van uh, die vier dagen... op de website van het circuit. www.circuitzandvoort.nl Want het is niet twee dagen uh, racegeweld op het circuit... maar uh, dus, ik zou het bijna zeggen 3,5 dag. En het begint vrijdag de 18e al... 18, 19, de 20 en de 21ste natuurlijk. De highlights, Max Verstappen met uh, zijn grote team. Gemenoot uh, Daniel Ricciardo en niemand minder dan oud-coureur David Coulthard. Gaat dat zien, gaat dat zien. Dat gaat een heel mooi lang weekend worden hier in Zandvoort inderdaad. De Max Verstappen Racing Days. Klim jij weer uit de dal, kijk naar de tijd die komen zal. Kijk wel, Jorden, Nick en Simon, en kijk omhoog. Daarmee is het al vijf geworden. tijd voor het dier van deze week. Ja, en uh, hij stelt, uh, ze, zel, ze stelt zichzelf even aan u voor. En uh, ze is helaas uh, in het asiel terechtgekomen, omdat haar baasje niet meer voor mij kon zorgen. Toos is mijn naam, een Hollandse herderdame van ruim acht jaar oud. Ik ben gek op mensen, en knuffelen is voor mij het leukste wat er is. Door mijn leeftijd ben ik ook niet meer zo druk... en vind het dan ook heerlijk om lekker te kroelen of bij je te liggen. Kinderen zijn voor mij helemaal geen probleem... maar als ze mij maar met respect behandelen. Ik kan heel goed luisteren en loop netjes mee aan de lijn. Samen wandelen buiten vind ik echt fantastisch. Als ik losloop wil ik dan wel eens een keer lekker eigenwijs zijn... en soms een beetje Oost-Indisch doof. Naar andere honden ben ik vriendelijk... maar als een hond in mijn huis zou wonen... moet dit een grote stabiele reus zijn... Ik hoefde in mijn vorige huis bijna nooit alleen te blijven. Was ik dit wel, dan zou ik blaffen en piepen. Hier in de kennel ben ik stil en netjes en zindelijk. Alleen thuis zijn moet dus rustig opgebouwd worden. Zoekt u of jij een lieve oudere herderdame? Neem dan snel contact op. En waar verblijft Toos? Toos verblijft in het dierenhuis Kenemland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook Toos verdient een thuis. Dus ga voor Toos of de andere leuke dieren naar het Kennen aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort Nieuw-Noord. 83 alweer met Katja Koukou en Toeshai. Nog een paar plaatjes en dan krijgen we het gedicht van de dag. En wat het gedicht van de dag is. Ja, dat houden we nog even geheim. Hoi, zo rond kwart voor vijf bij Zandvoort op zaterdag. Tot aan die tijd nog wat mooie platen, waaronder deze van Kids from Fame.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 myself for why, and if there ain't just a little bit more for me. Here, when there's time to count the cost, I keep measuring what I lost, and wondering if you knew it would all wind up. om is kwart over vier, hoor je hem bij CfN. De startopstelling voor de race van morgen. Met een mooie prestatie trouwens ook voor de beide Renaults, hè. allebei in de top 10. Maar daar ga jij nu even wat uh, over, uh, ja, <laughs> omtrent verpest eigenlijk. Ja, dan hebben we het over uh, Nico Huckelberg, die uh, in principe op een negende plek uh, terug te vinden was in de, st de voorlopige startopstelling voor morgen. Maar Nico Huckelberg, die gaat vijf plekken naar achteren vanwege een versnellingsbakwissel. De Renault-coureur kwam tijdens het laatste deel van de derde training niet meer in actie... nadat hij aan zijn team had gemeld dat er een probleem was met de, aan de achterzijde van de wagen. De Franse fabrieksformatie besloot hierna gelijk de versnellingsbak van Hulkenberg te vervangen voor de kwalificatie. Nou goed, hij was negende geëindigd. En uh, uiteindelijk dan zal hij terug te winnen zijn op een veertiende startplek. Oké, okay, dankjewel voor dit uh, tussendoortje. En ze dadelijk het gedicht... Uh, nee, deze moet ik helemaal niet hebben. Het gedicht uh, van de dag, maar eerst de nieuwe shoes. Hier zijn ze met The Point of No Return. over deze disco-klassieker van de New Shoes. de Point of No Return. Ja, de Point of No Return is uh, aangekomen. Het is uh, bijna kwart voor vijf. Het gedicht van de dag komt eraan. En het uh, gaat dit keer over uh, de verliefde Asperges. Oh, wat leuk. Laat me horen. Ik lag met jou in hetzelfde bed. We sliepen wel rechtop. En jij stak er net wat bovenuit. Vandaar jouw mooie witte kop. Ik was stapel, stapel op jouw lange lijf. Dat mag ik nu best weten. Ik vond jou echt een reuze wijf. Gewoon om op te vreten. Laatst droomde ik de hele nacht aan één stuk door van jou. Jij, jij werd mijn bruid. Mooi wit. Omdat ik van sleepasperges hou. Plots... Plots werd mijn droom bruut verstoord. Ik bloedde aan mijn kuiten. We werden allebei vermoord... door zo'n hovenier van buiten. We werden in een kist gelegd... en spoedig daarna gewassen. Mijn rug was krom, de jouwe recht. Jij was dus eerste klasse. Wat vreet toch van zo'n hovenier... ons zo uiteen te rukken. Ik heb jou daarna nooit nooit meer gezien, want ik, ik lag bij de stukken. Weet je wat ik het gekke vind? Het is eigenlijk heel stom. Terwijl ons leven in de grond begint, is dat bij de mensen net andersom. Ja, het is toch wel een beetje treurig uh, gedicht eigenlijk. <laughs> ja, de natuur moet zo lopen. Ja, ja, nee, dat is waar. Ik <laughs> pink even een traantje weg bij dit gedicht. De verliefde Asperge. Zo namen we afscheid van de verliefde asperges, uh, Albertje. Een gevoelig nummer daarna, keurig ja, hoor. Ja, ja, ja, goed hè. He. Heel toepasselijk. Ik heb er nog eentje klaarstaan hoor, <laughs> de verliefde asperges. Maar goed, okay. heb jij nog wat uh, te melden? Ja, wat ga jij morgen doen? Uh, ja, buiten de Formule 1 of nee, bedoel nee, je nee, dat? Nee, gewoon, wacht, jij gaat morgen Formule 1 kijken. Ja. ja, nou, ik ga morgen naar het circuit. Oké, okay. want dan barst het uh, weer om negen uur morgenochtend uh, los... tijdens de tweede dag van de Trophy of the Junes. We waren er vandaag veel qualifying races, qualifying races gepland en een aantal races. Morgen is het voornamelijk racerij aangebroken. En wel om negen uur morgenochtend begint het al met de Dutch Truck Racing. En die komen nog een keer om kwart voor vijf ook nog eens een keer aan bod. Waar ik erg veel naar uitkijk is, is de, de Historic Monoposto Racing. Dat zijn een beetje de Formule 1 auto's van vroeger om het zomaar eens te zeggen. Daar lijken ze op. En die eerste race wordt verreden om vijf voor twaalf. En dat is een qualifying trouwens. Want de officiële race begint om tien over vier. Het uitgebreide programma kunt u uiteraard terugvinden... op de website van het circuit Zandvoort. www.circuitzandvoort.nl Morgenochtend vanaf negen uur tot ruim over vijven. De tweede dag van de... de, de, de Trophy of the, the Dooms. Dat was hem. Dat uh, zo is het. Ja, ja. Wel. En hier is Jubilee 14. Dat jij reggae zo op zijn tijd bij zetten. Wat we Pieter torso eerder. Dit was de serie van Ubi40 en Food for Tots. En hier zijn Linda, Roos en Jessica, Ademnoods. TCO van Lina, Roos en Jessica zijn we bijna aan het einde gekomen van software op zaterdag. Ja, het zit er weer op in de pop, Albert-Jan. Uh, ja, normaal gesproken zit uh, Fred hij nu tegenover. Ja, op. maar hij is er helemaal niet. Hij is er niet. Hij heeft een uh, weekendje andere verplichtingen. Weekendjevrij.nl. Weekendjevrij.nl. En uh, normaal gesproken komen we aan vragen wat hij gaat doen de komende twee uur. Maar uh, de muziek blijft natuurlijk wel doorgaan. We hebben de komende twee uur dan non-stop. En daarna de Eurobreakdown met Mike Bule. En wie is de sidekick? Eh... Uh... Patrick van Buringen. Oh ja, Patrick. Niet ja. Te vergeten. Ja, ja, ja. Dus dat uh, is van 7 tot 9 de Euro Breakdown met Mike Bulet en sidekick Patrick van Buringen. Dus genoeg redenen om te blijven luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. En wij zeggen tot volgende week. Bedankt weer. Tot volgende week. Tot volgende week. Fijne zaterdagavond. Dag. Doei doei. Tijken, really, my you made.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 You must always face the curtain with a bear. Forget about your scene, give the audience a green. Enjoy it, it's your last chance at air. So always look on the bright side of death. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.